Laten we nu kijken naar een paar voorbeelden, een paar hadits die aantonen hoe betrouwbaar hoe eerlijk de profeet sallallahu alaihi wassallam was. Er is overgegeven door imam Muslim dat de profeet in de markt liep en hij kwam langs een hoop eten. Het was Sommigen zeggen het was mais, het was nog niet verkocht. Dus de profeet stak zijn hand erin en hij voelde nattegheid aan zijn vingers. Het was bedorven een beetje aan de achterkant. Dus de profeet, hij stond op en hij zei O eigenaar van deze etenswaren, wat is dit? De eigenaar, hij antwoordde O boodschapper van Allah, het komt door regen. Toen zei de profeet tegen hem Waarom had je niet bovenop gelegd Zodat de mensen konden zien Wie bedriegt, hij behoort niet tot ons. Er is een andere overlevering En dit is een hele bekende overlevering En dit laat zien hoeveel vertrouwen De mensen in de profeet, zoals ze hadden. Er is overgeleverd dat de profeet Hij riep alle mensen bij elkaar. Alle mensen van de stad riep hij bij elkaar. En hij klom op een hoge berg, op een heuvel. En hij zei tegen de mensen. Als ik tegen jullie zou zeggen. Achter deze berg staat een leger die jullie wilt aanvallen. Zullen jullie mij dan geloven? De mensen zeiden ja we zullen je geloven. Want we hebben nooit leugens van je gehoord. Dus de profeet zou hem tegen hun. Ik waarschuw jullie voor een grote bestraffing. Hij waarschuwde hun voor de hel. Vroeger was het zo. En zelfs tot vandaag de dag is het zo. Dat... Als iemand van de koninklijke familie. Als hij stelt. Of als hij iets anders een andere misdaad pleegt. Dan wordt hij vergeven door de regering. Omdat. Omdat hij tot de, van de koninklijke familie is. Maar in islam. Hij er is zo vergelijkt imam Bukhari. Dat de profeet Mohammed. wasallam) zei. Ik zweer bij Allah. Als Fatima. De dochter van Mohammed zou stelen. Dan zou ik haar hand afhakken. En Dit zei de profeet sallallahu alayhi wa zijn eigen geliefde dochter radiyallahu anha. En dit toont aan hoe betrouwbaar en hoe eerlijk de profeet Muhammad sallallahu alayhi was. En het er is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij de mensen bij elkaar. En hij zei tegen hen, als ik iemand met zwepen heb geslagen, dan hier is mijn rug. Kom en neem je wraak op mij. En als ik iemand geld heb afgenomen, hier is mijn geld. Laat hem het geld nemen. Dat was zijn eerlijkheid. Dat was zijn betrouwbaarheid. Dat was hoe hij met mensen omging. En het was wegens dit eerlijkheid van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En dit vertrouwen van de mensen in hem. Dat toen hij met de boodschap van tawhid kwam. De eenheid van Allah. Dat de mensen, ze konden hun oren niet geloven. Ze dachten, hoe kan iemand zo eerlijk als Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zoiets zeggen. Het was ongelofelijk voor hen. Ze konden het niet geloven. En omdat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Een voorbeeld was, een voorbeeld voor elke mens tot de dag des oordeels. Iedereen is verplicht om hem te volgen. Daarom, wij moeten de eerlijkheid van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa nemen. We moeten in alles wat hij deed, we moeten dat als voorbeeld nemen. Het was wegens deze overleveringen en deze karakter van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa en deze eerlijkheid van hem, dat Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi, dat hij van Irak naar Syrië ging reizen. Omdat hij vergeten was om één pen aan iemand terug te geven. Eén pen had hij van iemand geleend. Hij ging van Irak naar Syrië reizen om die pennetje terug te geven. Een pennetje, een pennetje die je toen van elke veertje kon maken. Dat was de eerlijkheid. Dit is de rechtvaardigheid. Dit is de eerlijkheid die de moslims van de profeet Mohammed (sallallahu hebben geleerd. En hij was onze leraar. Wij horen